Is het is 11 uur gewoon. Ja. Gaan we dan maar gewoon de agenda doornemen. Ja, ja. ja Nou, er is uh, tot en met 23 juni is er een expositie in het Zomvers Museum met uh, de Roende En tot en met 3 november is uh, de expositie History Grand Prix in het Zomvers Museum. Er komt Jan Flinterman en Dries van der Loft, uh, die eerste Nederlandse formule en coureurs. En dan hebben we... De... Ja, ja, we gaan gewoon even door we hebben de expositie Hoogbezoek in de Agatakerk iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4 uur. En zondags van half 12 tot 2 uur. En dat gaat over keizerin Sissi die in Zandwoord geweest is en een bijzondere band had met de pastoor van de Agatakerk. Ja, er is een hele leuke verhaal over te vertellen over Sissi. Want die was altijd in een eentje op het strand. En uh, daar heeft iemand heeft er ooit een zwinnetje over gezet op de rug. En die heeft het uitgebreid opgeschreven. Die kwam er pas later achter dat dat Sissi was. Ik ben heel benieuwd hoe dat klopt. Want ik vertelde, hoorde ook dat ze hier incognito kwam, maar wij wel ja. hadden gevolgd met 40 kamers. Uh, dus. Dat, uh, een, uh, <laughs> dat bedoel ik. en, 11, uh, paard en uh, paarden. In, uh, maar dat was incognito. Ja, nou. Dat was incognito. Ja. Nou, dan hebben we van 6 tot met 8 september de historische Grand Prix op het uh, circuit van Zandvoort. En op 7 september is dan uh, de parade van historische racewagens in het centrum. En dat hoorden we net van Erik Weijers. Dat begint dan om half acht. En dat duurt dan tot en met half 9. Negen... Dat is iets raars hoor, dat is geen nieuws. Uh... En dan hebben we op 7 september de historische drumline festival in het centrum van de Zandvoort en dat is dan van 8 uur. Ja, en op 9 september hebben we de verhalenmiddag. Volker Bloemen gaat verhalen vertellen over Zandvoort in de jaren 35 tot 45. Dat vindt plaats in de blauwe tram van 2 tot half 3. Het kost maar 2,50 euro, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Dus eigenlijk is het voor niets. Ja. Nou, dan van 11 tot en met 15 september hebben we een uh, jet ski challenge bij watersportcentrum De Sport. En op 15 september is ook Jess in Zandvoort met Francesca Tandoy in Theater De Krocht Avond. Daarvoor is half 3. En de is. En 15 euro. En we hebben op 15 september ook nog Classic Concerts, de laureaten van het Prinses Christina Concours in de Protestantse Kerk. Het begint om 3 uur en entree is slechts 5 Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 Verwacht wordt dat het dodental nog flink zal oplopen, omdat duizenden mensen worden vermist. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over zogeheten deepfakes. Dat zijn gemanipuleerde filmpjes waarbij bijvoorbeeld iemands hoofd wordt vervangen door dat van iemand anders. of iemand dingen zegt die diegene nooit echt heeft gezegd. Het wordt steeds makkelijker om zulke filmpjes te maken. maar het OM en deskundigen waarschuwen voor de gevaren. Mensen kunnen bijvoorbeeld met zo'n nepfilmpje worden gechanteerd.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 met het nummer GLOW en welkom in de tweede uur van de Goedemorgen de Zandvoort om deze iets herfstachtige dag. Ik zie al een klein beetje blauwe lucht er doorheen schijnen van 7 september 2019. Nou hoor, we zijn er weer. We zijn weer in de lucht. We zijn nauwelijks weg geweest. Nauwelijks weg geweest. De tijd in de studio loopt iets achter vanuit een kleine verwarring hadden. we. Maar goed, inmiddels is wel aangeschoven onze volgende gast in de tweede uur. En dat is, uh, ja ik kon zeggen bijna een waspunt, maar... <laughs>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 die waren dan mogelijk uitsluitend bestemd voor het personeel van de technische teams van de diverse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 Dus het is heel divers. Dus eigenlijk heb je een uh, aanbod voor elk soort racefan. Uh, dat, dat maakt het natuurlijk heel interessant en heel mooi. Uh, maar ja, als je natuurlijk als uh, kampeerplek uh, 1000 euro per nacht gaat vragen. en je gaat van hotelkamer 1000 euro per nacht vragen. dan ja, klopt dat niet helemaal met het beeld. Dus uh, ik, ik denk wel dat het. voor, voor nou ja, We hebben het net over een richtprijs. Ik denk dat ieder voor zich wel kan bepalen wat hij nou ja, er graag voor wil hebben. en wat mensen ervoor willen geven.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 Ja, jouw uh, hotel, hoeveel kamers heeft dat? Uh, nou, aan zee 9 en we hebben nog een pand in het dorp met 3. Dus we zijn niet heel groot. Maar je hebt dan over zo'n uh, 44, 45 bedden. Ja. Dat dus zijn uh, studio's en wat grotere appartementen. Dus wij kunnen, het nou ja, grootste appartement, daar kunnen er 6 in. En uh, de studio's zijn er nog ja. voor 2. Ja.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 Ja, ik denk dat er nog wel aanvaringen tussen drones onderling gaan gebeuren. <laughs> Die dan in elkaar zwaar water zitten. Nou Bas, ik dank je voor je komst. En uh, wij, uh, wij, wij, wij gaan het zien wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, bedankt dat ik mocht aanschuiven. Ja, dankjewel. En gezellig. Tot de ja. volgende keer. Tot de volgende keer.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 En er is een gemeenschappelijke woonkamer en een gemeenschappelijke keuken waar dus met de begeleiding gekookt wordt, waar ze s'avonds dus met elkaar eten en bijten daar ook. En, uh, dus het is niet dat ze apart wonen. Ja, ja, oh, dus echt een woongemeenschap ja. dat ze met z'n allen daar niet uh, ja, alleen voelen. <laughs> dat ze alleen nou, in de kamer zitten. En, en zit. ze kunnen ook niet zonder begeleiding wonen. Ja. Maar, echt 24 uur begeleiding is het? Want uh, ik, ik, ik zie en hoor eigenlijk nooit wat uh, uh, van, van de Want Het <laughs> gaat natuurlijk goed, hè? Want als je wat hoort, dan gaat het niet goed. Uh, maar waar, waar komen die mensen vandaan? Die komen? Van de uh, school? Uh, ze kennen elkaar allemaal van de van Voorthuizenschool. Ja. Ze zaten bijna allemaal bij elkaar in de klas. En oh, ja. uh, 24 jaar geleden.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 Comfortabeler omdat ze elkaar kennen en het een vertrouwde omgeving is geworden. Ja, want ze zijn uh, tijdens de bouw. ook regelmatig langs uh, met ze en kwamen met de ouders bij elkaar en met de jongeren bij elkaar. Dus hebben. Uh, om te leren uit huis te wonen, hebben ze bij de hartenkant uh, gelogeerd. Dus die kennen later een week en toen gingen ik we twee weken per maand. om daar ook aan te wennen. Dus dat ze niet zo van huis, hup.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 Dan is er niemand eigenlijk. Dan is ze inderdaad een nummer bij een ander. Ja, maar ja. doordat wij deze stichting met elkaar hebben opgezet voor Zorga Zee. Voor, uh, voor de jongeren. Vind, uh, vind ik dat een hele geruststelling? Ja nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dan is, uh, is er een vaste plek waar ze dan, uh, ja, zich veilig voelt. En, en waar de pet ja. gewoon is. En toch een eigen appartementje. Ja. Ja. Dus als ze ouder worden dan kunnen ze gewoon... Gewoon, uh, hun eigen visite uh, vragen of wat dan ook. Dus wat dat betreft, uh, ja. ja. En zijn ze, uh, uh, mogen ze wel uh, onbegeleid naar buiten? Of, uh, ik weet niet hoe ver. Sommigen wel, ja. sommigen, sommigen kunnen ja. dat wel. Ja. Ja. Maar anderen dus absoluut niet. Ja. Dus dat is wel heel dus, mooi dat je zo'n gemeenschap met ja, mensen op elkaar letten in, Ja, het ja. verschil in de... Het is ook verschil gewoon in de verstandelijke beperking. Ja. ja Dus de een kan dingen wel uh, alleen... tot een bepaalde hoogte en de ander niet. Ja. En de een is meer autist...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 Uh, mensen daar die dan een bepaalde vaardigheid hebben, die uh, nou, niet, onderbelicht onderbelicht is nu? <laughs> nee, niet echt exceptioneel uh, wat je inderdaad wel eens uh, ziet. Een ja. keer bij de wereld draai door ook een die is een jongen die heel goed kon schilderen. Uh, maar dat, uh, dat hebben ze niet. Nee. Ja. Daar zit, nee, daar zit in dit huis niemand bij die... die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 Ja. En uh, nou, daar werkt ze al uh, negen of tien jaar. En daar hebben ze het erg naar de zin. En daar uh, ook met bergleiding En je kan er lunchen en je cadeaus en, uh, en alles kan je er kopen. Staat erg bekend, ook in Haarlem. En die vindt het heel leuk om daar uh, te werken. Heel, heel We werken dus alleen verstandelijk gehandicapt in die winkel? Ja. ja. Ah, okay. ja. ja. In het restaurant? Ja, ja. ja ik kan me voorstellen als je dat dus niet kan, gezonde zijn er verschillen. De generaties zei je net. Ja. Sommige mensen kunnen dat dan niet. Nee. En, en is de, dag, de dagbesteding voor dat soort mensen? Nou, dan uh, wordt er uh, ja, uh, de dag, uh, dat is verschillend. Ze kijken dus dan ook naar het niveau van het kind of van de jongeren. En de ene gaat zeg maar uh, wat handwerk doen, wat heel simpel is. En een ander gaat ja. Uh, yeah tekenen of kleuren ja. of wat dan ook, of iets maken met elkaar. Ja. Namelijk kunnen ze dus misschien... In, in, in, nou, ja, Licht industrieel in in, dat doen sommigen ook. Niet in dit ook nou, dingen in zakjes doen en zo. Ja. ja. En dat is ja, onder andere bij de harde kant, bij het tweede huis zitten ze. Ja. En uh, is eentje die werkt in een uh, supermarkt in Kastricum die komt oorspronkelijk uit Kastricum Ja. En, en uh, een van de bewoners werkt in de strandtent.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 Het waren die van de baan en toen kwam er een ander bezwaarschrift. Toen was het uiteindelijk van de baan. Toen ze begonnen met bouwen, ging de bouwer failliet. En nou eigenlijk alles wat tegen kon zitten, ja. heeft tegengezeten. Ja. Mag ik vragen wat voor soort bezwaren waren? Dus dat is dat vanwege de bouw of de locatie? Of... Nee, want met de bouw is, uh, uh, is heel erg rekening gehouden ja. met hoe het straatje eruit ziet. Ja. Want het is dus eigenlijk een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 Daar, valt dat huis onder, dus vandaar dat het al gebouwd kon worden op die plek. Maar waar kwamen die bezwaren dan vandaan? Ben je dan bezwaren? Ah. Nou ja, mensen denk ik toch bang van dat er verstandelijk gehandicapt in de straat kwamen wonen. Ja. Oh. Nou, nu niet hoor. Nee. Nee. nee, nee, nee, nee, absoluut niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja ja ze hebben er helemaal geen last van. Ja, echt waar. Is er eigenlijk een website over deze vereniging? Ja, zorgaanzee. Gewoon zorgaanzee.nl Zorgaanzee.nl Dus mensen die dan iets willen weten, die kunnen dan eerst even... Ja, die moeten wel heel goed kijken. Want er schijnt in de helden nu ook iets met zee te heten. Dat is niet een maar geloof CE erachter. Dus wij krijgen nu steeds ook e-mails vanuit een helder. Oh, nou, dus soms met hele privacygevoelige gegevens, dus we hebben ze al gewaarschuwd, maar Luister. zij gaan de naam niet veranderen. en ja, Mensen zien niet dat ze dan ja. een ander iets als NL uh, moeten indrukken. Ja. Ja. Ja. Maar daar is eventueel alles over de vereniging te vinden. Ja. Um, dus nogmaals, www. Zorgaanc.nl ja, en, en, en, Daar al. kunnen eventueel geïnteresseerden ja. dus wat navinden En daar staat ook een contactpersoon bij Of een mailadres En dan ja. kunnen ze vrijblijvend ja, als zeker. Zoiets willen gaan opzetten ja. komen, komen kijken ja. Ik dank u voor uw komst Want omwille van de tijd de techniek is Die staat al druk te zwaaien van de loop uit de hand <lacht> Zwaaien um, <terug>. Dank u <laughs> voor de komst we, <lacht> en, uh, we gaan het volgende nummer even uh, beluisteren Het is van Old City met uh, Swimming in Miami When I climb the stairs to watch the sun upon the station walls The colors run to fill the swimming pool When I am done I'll lift the ceiling off to breathe the ocean air. I am the engineer of 40 freight trains that travel through your veins. When you are lying half asleep in your room, unaware if it is midnight or afternoon. doesn't flood the stairwell It could be raining but then you can never tell If you're awake in this awful downpour Never trouble free and battle out of the cellar door When you are swimming in Miami All around you in the traffic and city lights We gaan nu lekker zwemmen, Amsterdam City Swim, en we hebben hier uh, Wander Halderman en Onno Joustra. Ja, uh, goedemorgen. daar van alles over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, uh, we gaan natuurlijk een cityswim hebben in Amsterdam, maar jullie komen uit Zandvoort. Ik heb allerlei informatie gekregen, maar de luisteraars willen het vast wel van jullie horen. Ja. Waar gaat het over? Nou, ik werd uh, drie maanden geleden of zo benaderd door een, uh, een vriendin, een oud zwemster, uh, van vroeger.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 maar af en toe met je voeten nog een stuwwilde, uh, ja, ja precies. Ik wil het <laughs> allemaal niet weten. Nou, ik bedoel, ik vind het wel dat deze grote mannen, de huisterijers kunnen dat niet zien, maar dat zijn toch wel uh, grote kerels. Dan ben ik maar 162, dus dat is altijd snel. Maar als Maxima dat heeft gedaan, dan moeten deze zij dat ook kunnen, toch? Ja, ja, dat is wel waar. Maar ze willen dat ook echt. Jullie willen het. Ja, ook. ja, dat is het. Kijk. Uh...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 Uh, het wordt ook geen wedstrijd, we gaan niet hard zwemmen, we gaan zwemmen om gewoon de prestatie te voltooien met elkaar, uh, zwaait naar het publiek, uh, oude tijden ophalen, af en toe misschien uh, even aanzetten om te laten zien hoe goed we wel niet waren, ja. maar dan vooral niet te lang denk ik. Ja. En Petra zwemt zelf ook mee heb ik begrepen. Ja inderdaad, ja. Petra die, uh, dus wij hebben besloten om samen met Petra zeg maar, die uh, ik geloof 2200 meter uh, te doen. Ja.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 Uh, dus in die zin maakt het het extra leuk om elkaar ook weer, gewoon weer een keertje te zien. We hebben een, een, een, een groepsapp en dan zie je de namen voorbij komen en dan denk oh die doet ook mee en die doet ook mee. Uh, dus anders dan dat het uh, voor het goede doel is, is het ook wel heel leuk om elkaar morgen weer een keertje te zien. Ja, dus het is het eigenlijk een feest van de herkenning voor jou? De... Eigenlijk wel, ja. ja. Want ja, hoe dus. lang is het geleden dat jullie dan elkaar voor het laatst gezien hebben, de meesten? Ja, is de 25 en de 30 jaar. Ja, toch al geleden. Ja. Ja. Ja.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 Er dus zit uh, totaal iets van 1800 deelnemers morgen heb ik op de website gezien. Uh, oh, dat is behoorlijk. Ja, dat is ja. behoorlijk inderdaad. En onze groep dan bestaat uit 30 zwemmers. Ja. Het is ingedeeld in waves. Uh, en, ja. Ik geloof, elke vijf minuten start er zo'n wave met ongeveer 50 man. Dus uh, voorop gaan de prominente, de, de, de bekende Nederlanders. En, <lacht> en wij zitten daar vlak achter, de bekende Zandvoorters. Dus, ja, uh, ja, dat blijft vanzelfsprekend natuurlijk. Ja, precies. Ja. <lacht> en en ja, over bekende Nederlanders. Uh, Oh, <sighs>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 Ja. Dus die heeft inderdaad mensen in de gracht liggen met surfplanken en, ja, en dergelijke. Ja. Dus ja, okay. alle vertrouwen in. Nog een keer de website, dan kunnen mensen nog even kijken als ze zeggen, nou misschien willen ze wel meedoen of willen ze doneren. Dat is www.amsterdamcityswim.nl Amsterdam. Ja. Omwille van de tijd uh, moeten we dit helaas beëindigen, dit gesprek.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 Het uh, hele monument en er worden alle namen worden daarin gegraveerd met de plek waar ze vermoord zijn. Meestal is Auschwitz. Ja, uh, ja, ja, ja. Het is een beetje ontstaan eigenlijk door het Namenmonument in Amsterdam. Nationaal uh, Holocaustmonument. En um, daar, daar wordt inderdaad op iedere steen een naam gegraveerd. En dat hebben we hier. Nou, in Amsterdam adopteer je echt een naam. Ja, precies. Ja. En dat doen we hier ja, niet. Nee. Nee. Ja, ik heb zelf in de mensenstaat gewoond. Ik ken het monument uh, goed. Ook wat er voor stond <laughs> en wat er later gekomen is. Het is een beetje een karig monument. Daarom meterkastje. Het is een meterkastje, ja. Het ja. Mee, het nee. het, het ja. En dan is er dan, uh, ik geloof in augustus, is er een uh, herdenking. Nee, 4 mei om 12 uur. Ja, maar in augustus was er ook altijd een uh, bijeenkomst uh, in het verleden. En, maar goed, in is er dan ook een. En, en dan, dan komen er heel veel mensen op af.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 Dus dat is uh, maar, waar we nu staan. En het is heel laag te rempelen, want mensen kunnen al meedoen voor al vijftien euro. Voor 15 euro, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Dat is, uh, de bedoeling is dat we het op 4 mei 2020 onthullen. Uh, Oké. Okay. Tijdens de herdenking. Ja. En de stand van zaken, hoe, hoe gaat het nu? Ja, goed. Gaat goed? Gaat goed. Hoeveel steentjes moeten nog Nou, heel veel. <laughs> nog heel veel. We het het Palace Hotel, maar <laughs> ja. um, we hebben... 178 steentjes verkocht, inmiddels. Ja. De ruilwinkel van Sinkel, die heeft er 100 gekocht. Ja. Dus dat was meteen een leuk aantal. Ja, ja, ja. En we gaan deze week, of misschien begin volgende week, gaan wij uh, het bedrijfsleven benaderen. Ja. Middels een uh, brochure en een brief daarbij. En hopen we dat we daar ook wel wat kunnen van verwachten. Ja, want het bedrijfsleven zal meer dan één steentje kopen. Dan, als nou elke winkel oh, ja. één, één steentje koopt, dus het schiet wel lekker op. Ja, als iedere zandvoorter die zijn huis buurt bij de circuit ook ja. nog een steentje koopt, dan zijn we er snel... Ja, ja. De stand van zaken is, uh, de begroting staat ook op de site. Uh, we hebben ongeveer prijsspel 2018 55.000 euro nodig ja. en we zitten op 22. Oké, okay, nou, is nou, het. De het, nou het begint. Het bedrag verdubbeld. Dan... Ja, dat zou mooi zijn hoor. Ja, maar dan zo. wachten we even op de nieuwe burgemeester nog. Ja, ja. <lacht> ja nou, ik, ik hoop wel dat het gewoon door de mensen ja. gedaan wordt. Dat is mooi. Dat, dat het is een nee, dus dus dus streven. Ja. streven. Wij ja. willen het eigenlijk zelf helemaal. De gemeente gaat het wel in eigendom nemen en gaat het onderhoud doen. Daarom? Ja, oké.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 nog even één keer de naam van de website. Uh, Joodsmonumentzandvoort.com. En dan uh, steentje, vijftien euro. 15 euro. euro. Is geen geld. Het is geen geld. Dus dan krijg je een certificaat. Je krijgt een certificaat En je krijgt een nieuwsbrief voor de, over de vorderingen van. Een uitnodiging. Het, de, een uitnodiging, uiteraard. Uit ja. uit Dank u voor uw komst en uh, wij volgen het op de voet. En jullie ook bedankt. Wij gaan meteen uh, door naar de afsluiting, want uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer.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 Nou, dan uh, zou ik zeggen een uh, prettige dag verder en uh, tot de volgende keer.